7 uur. Het NOS Journaal. Jan van der Putten. Politie zet afluistersoftware op computers van verdachten. Canada trekt zich terug uit Kyoto-verdrag en volgens VN 5000 doden door geweld in Syrië. De politie beschikt over software die geïnstalleerd wordt op computers van verdachten. Die kunnen zo in de gaten worden gehouden. Dat schrijft minister Opstelten aan de Tweede Kamer. Volgens hem is de software in een zeer beperkt aantal gevallen ingezet door het KLPD. Om wat voor software het precies gaat, wil de minister omwille van de veiligheid niet kwijt. Afluistermethoden in een woning mogen alleen worden toegepast bij ernstige misdrijven, waarbij voorlopige hechtenis is toegestaan.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 In China was net een discussie op gang gekomen over de onveiligheid van het schoolbusvervoer. Vorige maand vielen ruim 20 doden bij een botsing van een schoolbus met een vrachtwagen. De Nederlandse honkballers zijn uitgeroepen tot sportploeg van het jaar. Op het jaarlijkse sportgala in Den Haag kregen ze wereldkampioenen de voorkeur boven de estafette zwemsters op de 4x100 vrij en de vrouwenaflossingsploeg shorttrek schaatsen.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 Het nog de hele ochtend nat en onstuimig. Langs de kust is de wind hard tot stormachtig. In het hele land is er kans op zware windstoten. Vanmiddag droger en wat opklaringen, maar ook nog enkele buien. voor ongeveer 9 graden. Morgen stevige buien, vrij veel wind, ongeveer 8 graden. En ook de rest van de week wisselvallig, met vooral vrijdag opnieuw veel regen en wind anb ah, verkeersinformatie Door het onstuimige weer is de ochtendspits wat drukker dan gebruikelijk. Sommige dagelijkse files zijn aan de lange kant... zoals die op de A6 van Lelystad naar Muiden. Op de A7, Hoorn richting Zaandam en de A12, Duitse grens richting Arnhem. Daar zijn de dagelijkse files ruim 10 kilometer. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht is een spoedreparatie bij Reewijk aan de gang. De linkerrijstrook is dicht. Het loopt daardoor ook vast op de A20 vanuit Rotterdam. Voor knooppunt Gouwen staat 8 kilometer... De A50 van Apeldoorn naar Arnhem voor knooppunt Waterberg, 4 kilometer. Door een gestrande vrachtwagen is daar de rechte rijstrook dicht. En de A59 van Zonzeel naar Tempels. tussen Maden en knooppunt Hooipolder, 3 kilometer. En dat komt door een ongeluk. Geld stinkt, geld bouwt, geld spaart. Spaar bij een bank die de wereld spaart. Bij de ASN Bank is uw spaargeld goed voor mens, dier en klimaat.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 Goedemorgen, het is zeven minuten over zeven kleine zelfstandigen. De ZZP'ers kunnen volgens de PvdA de concurrentie met werknemers uit Oost-Europa niet meer aan. En dus moeten ze beschermd worden. Er komt een minimumtarief als het aan de PvdA ligt. Mariette Hamer legt het straks bij ons uit. We gaan eerst naar Rotterdam-Zuid. Want dat is een stadswijk in de problemen. Dat moet opgeknapt worden, geherstructureerd worden, gereorganiseerd worden. En daarvoor is iemand nodig die dat kan leiden. Een soort van superambtenaar. Hendrik Willem Hofs, onze correspondent in Rotterdam, uh, heeft daar nieuws over. Hendrik Willem, want jij weet wie dat gaat worden, die superambtenaar. Ja, dat wordt zeer, zeer waarschijnlijk Marco Pastors... de voorman van Leefbaar Rotterdam, protégé van Pim Fortuyn. Hij gaf na de moord op de politieke succesvol leiding... aan de lokale partij Leefbaar Rotterdam. En uh, nu is hij dus heel dicht bij een nieuwe grote uitdaging. Er wordt vandaag de nieuwe superambtenaar... voor het Nationaal Programma voor Rotterdam-Zuid. Dat melden diverse bronnen in het Rotterdam Stadhuis. Hmm, dat zou dan toch een opmerkelijke benoeming zijn die op handen is daar... Um, want dat is toch de aartsvijand van de PvdA. Hebben die met de hand over het hart gestreken? Ja, want die zitten natuurlijk uh, dik in het college met drie wethouders. Nou, ze hebben niet helemaal met de hand over het hart ges uh, gestreken. Er is heel lang en heel veel over gesproken. Het is een hele, uh, ja, hele lastige benoeming geweest ook. Uh, dat Nationaal Programma moest een aansprekend leiderstype hebben. Iemand die de kar ging trekken op Rotterdam-Zuid. De achterstanden weg ging werken. Er is dus heel veel gelobbyd ook door bijvoorbeeld minister Opstelten en minister Donnert. Het Rijk heeft zich dus heel duidelijk ermee bemoeid. En zij wilden graag pastors daar op die plek hebben. Maar er was ook een, een uh, gewone sollicitatiecommissie met alle partijen die daar aan dat Nationaal Programma meedoen. En die hebben ook pastors voorgedragen. En uh, nu zit het dus voor, voor de tweede keer in het college vandaag is er een gesprek met Marco. Passers, maar volgens uh, de bronnen is dat een uh, formaliteit... en wordt hij gewoon de nieuwe superambtenaar op Rotterdam-Zuid. Ja, je geeft het al aan. Uh, ambtenaar, dan kan die niet meer politicus blijven, toch? Nee, dan uh, zal hij zijn raadslidmaatschap uh, neer moeten leggen. Dan is hij ook geen fractievoorzitter meer van uh, Leefbaar Rotterdam. En dan uh, verliest de partij uh, nog een aansprekend uh, leider na Ronald Seurensen, die al uh, voor de PVV in de Eerste Kamer zit, dus ook Marco Pastors. En ja, dan zal er dus een nieuwe leider in uh, Rotterdam voor Leefbaar Rotterdam op moeten staan. Uh, de partij bestaat nu tien jaar... Ja, en heeft dus nu uh, ja, eigenlijk de mensen van het eerste uur allemaal uh, verloren. En er zal dus uh, ja, echt uh, iets moeten gebeuren bij die partij... om weer bij de volgende verkiezingen vooraan te staan... en misschien uh, de grootste te worden voor uh, de tweede keer in, in de historie. Maar goed, uh, zover is het allemaal nog niet. Marco Passers moet eerst nog naar het college toe. Daar moeten uh, alle laatste dingen moeten worden gladgestreken. En uh, ja, dan, dan moet hij dus aan de slag op Rotterdam-Zuid. En wat moet daar gebeuren in Rotterdam-Zuid? Nou, heel veel. Er zijn enorme achterstanden. Het is al jarenlang het zorgenkindje van... ...van de stad, maar ook van het land getuigen, het nationaal programma... ...wat in september gelanceerd is. Het Rijk gaat dus zich actief bemoeien met die achterstanden daar... ...op het gebied van onderwijs, op het gebied van armoede... ...op het gebied van huisvesting. Er ligt een heel groot programma klaar... ...en dat zal hij samen met bijvoorbeeld de deelgemeenten moeten uitvoeren. En dat is nog wel lastig, want die deelgemeenten... ...dat waren partijen die tegen die benoeming hebben gestemd... ...als een van de weinigen... Die hadden daar grote moeite mee, omdat pastor zich in het verleden behoorlijk uh, ja, kritisch heeft uitgelaten over uh, Rotterdam-Zuid en de bewoners op Rotterdam-Zuid. Ja, dat zien ze dus uh, toch wel, uh, ja, met, uh, nou, ja, best wel met een beetje knikkende knieën tegemoet. Want gaat hij daar uh, helemaal zijn eigen uh, plan weer uh, schrijven, terwijl er een heel goed plan ligt? Of gaat hij gewoon uitvoering geven aan uh, alle plannen die er liggen? Nou ja, dat zijn allemaal dingen, vragen voor de toekomst, hoe dat allemaal uh, uit gaat pakken. Ja, en hoe schat jij dat dan in, uh, Hendrik Willem? Want hij moet dus communiceren, hij moet onderhandelen, hij moet veel gaan praten met die mensen. Is hij daarvoor de geschikte persoon? Nou, aan de ene kant is het wel iemand die als hij zegt dat hij iets gaat doen, ook gaat doen. Hij is ook wethouder geweest hier in Rotterdam. Toen heeft hij heel veel voor elkaar gekregen. Aan de andere kant, hij is hij nu dan geen politicus meer, dus hij kan niet alles uh, hoog opspelen met conflicten en dergelijke. Ja, want dan uh, heeft hij snel, uh, ligt hij in de clinch met bijvoorbeeld de deelgemeente of met het college en hij werkt onder het college en dat is eigenlijk nog wel een heel uh, saillant punt want hij komt dus onder Hamid Karakous, de wethouder wonen uh, te werken. Er uh, zijn eigenlijk Opvolger En, en uh, ja, daar heeft hij in het verleden hebben die elkaar uh, toch wel eens voor rotte vis uitgemaakt in verkiezingstijd. Dus die moeten nog wel uh, goede gesprekken voeren om uh, op één lijn te komen en om dus uh, samen uh, de juiste kant op te gaan. Henrik Willem Hofs hoorde u over Marco Pastors, die dus super ambtenaar wordt voor Rotterdam Zuid. In Den Haag dan werden gisteravond de jaarlijkse prijzen voor sportman, vrouw en ploeg uitgereikt. In een volgepakt World Forum werden de atleten in het zonnetje gezet. De sportman van het jaar 2011 is geworden Epke Zonderland. Aan mij de eer om hem aan jou te mogen geven. Heb ik een bijzonder moment. Je hebt een enorm groot jaar voor de boeg natuurlijk. We gaan allemaal weer met je meeleven. De een grote eer om deze prijs te krijgen namens iedereen die op je gestemd heeft. Van harte gefeliciteerd. App Zonder Latte. Dank u wel. Ja, heel erg bedankt voor de, deze ongelofelijke prijs. Ik wil echt iedereen bedanken die mij uh, ooit heeft ge, uh, geholpen. Dank u wel. Maar, dames en heren, waar staat het ding? De sportploeg van het jaar, 2011. En met hoopje de hoopje zo zwaar. Het Nederlands handbalteam. Ik had nog nooit zoveel zwart op dit podium museum. Het is geweldig. Ah, oh, het is mooi. Het lijkt wel de Million Man March vandaag in Den Haag. Maar het woord is natuurlijk... Aan de captain, uh, gefeliciteerd met deze prachtige prijs. En bedankt dat jullie ons als Nederlanders deze prijs hebben gegeven, jongens allemaal. Het is uh, te gek als je Cuba verslaat, als je de Verenigde Staten verslaat als Nederland. Hé, hey, dan mogen we trots op jullie zijn. En daarom zeg ik ook van, dit hebben jullie meer dan wie dan ook verdient vandaag. Gefeliciteerd. Dank jullie wel allemaal. Daar wil ik mee beginnen. Iedereen die voor ons gestemd hebt. Ik denk dat je kan zien op de beelden hoe een hecht team wij waren en zijn...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 Jagger, jijken, je zit vast te kijken. Je zit vast uh, heel uit de lach op de bank. En ik weet zeker dat je mijn sms't, maar deze is ook dankzij jou.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 Rode jurk was het, zie ik op de foto's op nos.nl. Daar vindt u meer over die uitreiking. Ranomi, Chromo, Jojo. dus samen met Epke Zonderland. De belangrijkste sportprijs van het jaar in Nederland. De Partij van de Arbeid wil een minimumtarief voor ZZP'ers. Spreken we zo over met Tweede Kamerlid Mariette Hamer. Eerste verkeersinformatie bij de ANWB, Wijnand Zwaan. Een drukke spits door het onstuimige weer. Toch loopt het nog niet echt uit de hand. We zitten 50 kilometer boven het gemiddelde. 140 kilometer aan Fiede. Wat opvalt is het ongeluk op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Er staat voor Nederweert drie kilometer stil. Dat is een ongeluk gebeurd met twee personenwagens. Op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem staat een kapotte vrachtwagen bij knoopend Waterberg. Die blokkeert de rechterrijstrook, 8 kilometer file meteen. En de A59 zonswil richting Den Bosch, tussen Maden en knoopend Hooipolder, 4 kilometer. En dat komt door een ongeluk. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is eh, kwart over zeven. Voor ZZP'ers, zelfstandigen zonder personeel, bestaat geen minimumtarief. De P van de A wil dat graag veranderen. De partij hoopt vandaag op voldoende steun in de Tweede Kamer tijdens de begroting, Begrotingsbesprekingen van sociale zaken. En we hebben nu contact met eh, Mariette Hamer van de Partij van de Arbeid. Goedemorgen. Goedemorgen. Vertel waarom een minimumprijs voor zelfstandige ondernemers? Nou, we zien. We zien op de arbeidsmarkt eigenlijk steeds meer mensen met uh, uh, hele tijdelijke contracten. Eigenlijk geen arbeidscontract. Uh, in, de, in de Volksmond heet dat een, een ovo. Dan krijg je dus wel een opdracht, maar je krijgt totaal geen sociale voorzieningen. Je werkt onder het minimumuurloon. Uh, vaak voor barre omstandigheden. Uh, en we zien dat steeds vaker. In de posten hebben we daar heel veel voorbeelden van gezien. Maar ook in de gezondheidszorg. Uh, en wij zeggen nu uh, dat kan eigenlijk niet meer. Uh, omdat ja, mensen hebben gewoon recht op een fatsoenlijk uh, inkomen. En uh, wat een groot probleem voor deze mensen is, ze kunnen zich vaak niet verzekeren voor ziekte. Ze kunnen geen pensioen opbouwen. Uh, en dat uiteindelijk ja, brengt mensen in de problemen en daarmee de samenleving in de problemen. Ja, mevrouw Hamer, daar moeten die mensen zelf voor zorgen. Maar die mensen kiezen daar ook zelf voor. Moet je dan dan wel <lacht> iets aan willen veranderen? Nou, zeg maar, als mensen een hoog inkomen hebben... dan kiezen ze er zelf voor. Maar we hebben een onderzoek gevraagd aan minister Kamp... Kamp en daar blijkt klip en klaar uit... dat de mensen die weinig geld verdienen... aan de onderkant van de arbeidsmarkt... Hè, die hebben dus echt veel minder dan het minimumloon... Uh, uh, en per uur verdienen ze nou echt uh, heel erg weinig. Die kiezen daar helemaal niet voor. Maar dat is hun enige manier om aan werk te komen. Ze combineren kleine baantjes... met met kleine baantjes, uh, geen, con geen contracten, kunnen zich niet verzekeren. Ja, en deze mensen kiezen daar echt niet voor. En dat is vervelend uh, om uh, te moeten constateren. Maar de groep mensen wordt steeds groter. Inmiddels werkt een derde van onze mensen zonder een vast contract. Die kunnen geen hypotheek afsluiten. Die hebben allemaal financiële problemen. Ja, Zo'n samenleving willen wij niet. Nee, dat is lastig. Het is ook een principiële kwestie. Want u zegt, ja, deze mensen hebben eigenlijk heel veel moeite om, uh, om werk te vinden... waarvoor ze meer betaald krijgen. Is dat niet ook een onderliggend probleem in deze economie? Nou, dat is zeker een probleem, omdat vaak natuurlijk mensen uit uh, andere landen die uh, ja, nog minder rechten hebben voor, uh, voor dunprijzen worden aangenomen uh, en het werk doen. Uh, daar is het uh, kabinet uh, flink tegen aan het uh, strijden. Daar steunt de partij van de arbeidsminister Kamp ook zeer. Uh, U bedoelt in... dat hij uh, bijvoorbeeld Bul Bulgaren en ja, Roemenen ja, voorlopig ja. niet uh, ja, ja, Nederland ja. in wil hebben? Ja. Ja, dus nou ja, in ieder geval dat zij ook onder fatsoenlijke uh, omstandigheden werken. Ja, en, en, en toch dat is dat ook weer een. Ne ne Nederlanders uh, eerst uh, voorgaan. Ja, ja, en dat is ook weer een principiële kwestie. Want dat is in principe niet waarvoor Europa gekozen heeft. Hè? Nee, maar wat, waar Europa wel voor gekozen heeft. is dat uh, natuurlijk er natuurlijk Europese richtlijnen zijn waaraan we ons te houden hebben. Uh, en in een van die uh, richtlijnen wordt natuurlijk ook voor goede arbeidsomstandigheden uh, gepleit. Maar wat wij nu zeggen is geef nou iedereen uh, uh, dat minimumloon als eerste uh, en laat niet maar die tijdelijke contracten laat die nou niet meer bestaan aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Dus de mensen aan de bovenkant van de arbeidsmarkt zoveel geld verdienen uh, dat willen dan kunnen ze dat ook, die kunnen ook sparen, maar aan de onderkant van de arbeidsmarkt zo'n beetje tot de grens van 150% van het minimumloon maar... daar kunnen mensen dat niet en geef ze nou de kans op gewoon goed inkomen en goede arbeidsomstandigheden. Ja, maar toch, mevrouw Hamer, toch nog even over die zelfstandigheid. Hè, die ondernemersgeest. Want uh, prijs je uh, die zelfstandigen niet uit de markt met zo'n minimumtarief. Misschien willen ze af en toe wel eens heel goedkoop zichzelf aanbieden... om aan de andere kant ook eens een klapper te kunnen maken. Nee, maar op, je maakt geen klapper als je onder het minimumloon uh, verdient. Dat, uh, dat is echt Maar dat is ook uh, niet altijd. Zo, nee, maar goed, we willen gewoon natuurlijk dat mensen normale dingen kunnen doen. Dat ze een, een huis kunnen hebben, hun huur kunnen betalen, voor hun kinderen kunnen zorgen. En gewoon te eten hebben. Uh, en daar hebben we het over. We hebben het echt over uh, minimuminkomen. Uh, mensen die het totaal niet uh, breed hebben, daar willen we goed voor zorgen. Nederland is altijd een fatsoenlijk land geweest, dus dat het goede sociaal de voorzieningen gehad. En we zien die heel snel afbreken. Uh, en daar wordt de samenleving echt niet, uh, niet beter van. Mevrouw Hamer, Marjette Hamer van de Partij van de Arbeid. Hartelijk dank voor je uitleg. En minister Kamp zal er gelijk op reageren. Na half negen is hij te gast, tot negen uur. En we bespreken met hem onder andere dit en nog heel veel sociale zaken. Eens even kijken hoe dat zit in het Groningse Pekelaar. Daar is Joris van de Kerkhof. Zijn daar eigenlijk veel zelfstandigen van dit soort ZZP'ers... ...die maar weinig verdienen, denk je, Joris? Nou, weinig, weinig verdienen dat is wel op veel plekken uh, voor. Uh, maar ZZP'ers, uh, u, u bent gewoon een denk ik? Ik ja, gewoon in loondienst van uh, de maaltijdservice. Die ZZP'ers hebben jullie hier niet, hè? Nee hoor, nee. Wij, uh, we, hebben, we zijn juist uh, veel meer mensen in uh, vaste dienst uh, gaan nemen... door de groei van, uh, van de keuken. Dus Dat is natuurlijk ook een kansen van mensen. En uh, ja, daar was deze meneer ook een voorbeeld van. Ja. We lopen even de keuken uit. Uh, niet zozeer omdat we het verhaal van deze meneer niet willen horen... en dat we de andijven niet uh, uh, willen zien koken. Alleen uh, het stoorde een beetje. En dan konden we het verhaal uiteindelijk ook niet, niet echt horen. <laughs> omdat het uh, technisch dan een beetje moeilijk ging. Misschien dat het hier wel lukt als we deze deur open doen. Ja, um, dat kan. Ja. Uh, u bent van de maaltijdservice. bent hier sinds uh, oktober uh, gekomen. Een nieuw bedrijf uh, op het industrieterrein in, in Pekela. Een gebied waar heel veel werkloosheid is waar um, uh, uh, in andere delen van de regio uh, wel weer mensen uit, uit verre buitenlanden worden ingehuurd... omdat die goedkoper zijn. Dat werkt hier niet, want zo, wordt, zo, zo, zo, zo zei u en uw collega al... Van, wat hier heel erg belangrijk is, is dat niet alleen het eten uit de regio komt... maar de mensen ook, omdat ja. de maaltijdservice is en je komt bij de mensen thuis. Ja, nou, dat is het. Hè. Dus, uh, de meeste mensen praten Gronings. Dus dan is het ook belangrijk dat uh, onze medewerkers een uh, goed contact hebben... Met de mensen thuis, en dat die dat in elk geval ook verstaan. Maar het liefst natuurlijk nog spreken. En uh, nou, zoals je merkt hier, het is heel koud in deze. Ja. Dit is <laughs> de passioneerkeuken voor de mensen thuis. Dus uh, elke dag gaan er uh, 2500 maaltijden uh, de deur uit. Dat is veel, als velen zoals iets dichterbij gaan lopen. Naar, uh wat er allemaal gebeurt. Ik begreep ook dat, er, dat het niet zomaar is. Je, je propt er een hoop aard, uh, aardappelen in en dan, dan is het klaar. Nee. 32 verschillende diëten. Ja, dat, is, dat komt omdat wij... Uh, We zijn natuurlijk voortgekomen uit uh, echt de zorg. En in de zorg heb je natuurlijk te maken met mensen met allemaal ziektes... en uh, die ook speciale diëten nodig hebben. Ja, en die, die mensen blijven tegenwoordig ook langer thuis. Ze dus krijgen ook dat in de thuissituatie. Mensen die diëten moeten hebben. Dus het moet echt uh, heel nauwgezet uh, gebeuren. Veel werkloosheid hier in de regio, niet hier op deze plek... want u neemt alleen maar mensen aan. Wat ook een eh, probleem is dan... u krijgt alleen maar goede sollicitanten... en moet tegen mensen zeggen die goed zijn. Nou, ga maar iets anders zoeken. Ja, we hebben gemerkt toen bekend werd dat de keuken hier uh, zou komen. Hè, dus uh, startbouw, zeg maar. Toen uh, stond de telefoon wel uh, flink te rinkelen. Mensen die graag aan het werk willen. De gedrevenheid en de betrokkenheid hier is uh, enorm. Het is een heel, ja, heel enthousiast team. En, uh, als je... Uh, ja, door de sollicitatieprocedure heen komt... dan ben je natuurlijk allemaal blij. Ja. Nou zegt de minister van, als je werkloos bent... Ja, er is in andere plekken van het land wel werk genoeg... dan moet je daar maar naartoe verhuizen. Ziet u mensen in uw omgeving verhuizen die werkloos zijn? Maar wij hebben hier niet met files te maken. Dus als je, als je kijkt hier vanuit Pekelaar... Hè, als je... Als je een half uur reist, bijvoorbeeld met de auto, dan kun je... Kun je wel een auto hebben? Ja, dat moet je dan wel hebben. Op openbaar je... vervoer? Nou ja, als je, een, als je een baan hebt, en je kunt dat combineren met toch de aanschaf van, van je eigen vervoer... of je rijdt samen met iemand, kun je binnen een half uur, kun je natuurlijk al op heel veel plekken komen. Binnen, binnen een half uur ben je ook in de stad Groningen vanaf hier. Hoe oud zijn uw kinderen? 16. En bent u bang dat ze, als ze eenmaal klaar zijn met, met school, dat er geen werk voor ze is? Nou ja, kijk wat je ziet is dat er hier enorm geïnvesteerd wordt in MBO-onderwijs. Winschoon is voornamelijk ook uh, zorg, een flinke poot. stadskanaaltechniek En Winschoon, alles rondom uh, Groningen Seaports. Dus. Uh, ik denk dat de combinatie van uh, goede opleiding. en de bedrijven die personeel nodig hebben voor de toekomst. wel uh, een hele goede combinatie is. En u zegt dat we met een positiviteit die uh, aanstekelijk is. tussen de aardappelpuree die hier uh, in bakjes uh, gedaan wordt, gaan we nu vanuit hier. Naar het gemeentehuis zo, om met uh, mensen van een reintegratiebureau te spreken. Iemand die op zoek is naar werk. En, uh, en met de wethouder. En misschien ook nog, uh, nemen we wel wat eten mee. En ja, kunnen we dat nee, nog nee, ergens kwijt. Proef even na. Nou, ja. ja, nou, het is Lekker. voor overalend op u weet. Joris, tot later. Een blauw mutsje trouwens. een blauw mutsje, ja daar. Het is vijf voor half acht. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Burma staakt de strijd tegen het rebellenleger van de Kachin-minderheid. President Thein Sein heeft gezegd dat hij een politieke oplossing wil voor het conflict met deze etnische minderheid. Eerder kwam Burma al een staakt het vuren overeen met strijders van de Shan. En dat is weer een andere minderheid. Gaan we over praten met journalist en auteur van het boek In de Schaduw van de Generaals, BMA kenner Hans Hulst. Meneer Hulst, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Pema maakt een einde aan een strijd die zo'n beetje begon na de onafhankelijkheid in 1948. Komt dit nou als een complete verrassing? Nou, niet echt. De hervormingsgezinde regering die eerder dit jaar aan de macht kwam... had al een uitnodiging tot dialoog doen uitgaan naar de etnische minderheden. En dat was eigenlijk de eerste officieel uitgestoken hand sinds de jaren 60. Dus de regering voegt nu zelf eigenlijk de daad bij het woord. En hoe belangrijk is dit bestand, een staken van de strijd tegen dat rebellenleger van de Kachin-minderheid? Nou, erg uh, belangrijk, want uh, eigenlijk is het etnische probleem het grootste probleem waar het land mee kampt. Er wordt op verschillende fronten eigenlijk nog gevochten met uh, etnische minderheden. En uh, de KIA, het opstandelingenleger van uh, de Kachin, is een van de grootste van uh, Burma. Dus andere etnische minderheden kijken met argus ogen naar wat de Kachin gaat doen. Dus daar zou best een uh, soort uh, snel, sneeuwbaleffect van uit kunnen gaan. Maar het kan toch ook zijn dat de Kachin blijven strijden... en dan zal Birma toch iets moeten doen, moeten ondernemen? Hoe nou, ziet u dat? Ik, nou, ik, ik denk dat het wapengekletten van de, de afgelopen maanden... Um, dat eigenlijk begon vlak voor de verkiezingen vorig jaar... Mm -hmm. uh, na een wapenstilstand uh, die uh, sinds de jaren negentig stand had gehouden... Ik denk dat het wapenkletten van de Kachin ook vooral bedoeld was om een politieke oplossing af uh, te dwingen van, uh, van het uh, probleem. En eindelijk uh, erkend worden als uh, ja, gelijkwaardige burgers. Want nu zijn de etnische minderheden echt uh, tweede rangs. Uh, en men wil ook grotendeels autonomie in eigen gebied. Dus dat wapenkletten was eigenlijk bedoeld om die politieke oplossing af te dwingen. En uh, de Burmeese regering heeft nu aangegeven dat het bereid is om in een dialoog die politieke oplossing ook te vinden. Ja. Nou is dit alweer een stap richting vrede? Rust, ja. democratie, hoe we het maar moeten noemen, binnenlandse rust. Kunnen we spreken van een Burmeese lente? Nou, ja, toch wel. Um, men zegt wel eens, een maakt nog geen zomer. Maar in dit geval uh, lijkt het toch wel een proces aan de gang... wat niet zomaar weer tot stilstand zou komen. Er zijn vorig jaar verkiezingen geweest. Goed, nou die waren doorgestoken. Maar stemmen was op zich al een uh, noviteit. Dat was uh, decennia niet gebeurd. De censuur is verlicht. Er zijn economische liberaliseringen geweest... Er is een amnestie geweest van politieke gevangenen. Um, er zijn gesprekken gaande uh, ja, met de VS. Uh, uh, uh, ja, er is eigenlijk van alles gaande. Dus je kunt toch best wel spreken van een Burmeese lente, hoewel er nog een lange weg is te gaan. Ja, en het klinkt natuurlijk een beetje vreemd zo in de herfst. Maar, maar hoe is die lente uh, ontstaan? Waarom heeft het leger, IS, het leger de touwtjes aan het laten vieren? Um, nou, eigenlijk voornamelijk omdat die dictatuur niet langer houdbaar was... en omdat men zich daar in het le leiderschap van het leger ook wel bewust van uh, begon te raken. Burma is een van de allerarmste landen ter wereld. En ja, een, een bevolking in het nauw zal op een gegeven moment toch weer rare sprongen gaan maken. Dus dan krijg je weer uh, zo'n cyclus van uh, demonstraties. En ja, die problemen blijven duren. Uh, en daarbij komt ook dat de, de Groente daar de Arabische Lente heeft gezien... En, toch ook wel weten wat er zou kunnen gebeuren. Mm. Maar het enige wat die grond ervreesde om die touwtjes te laten vieren... was eigenlijk dat het volk wel eens represailles zou kunnen nemen. Stel dat men de touwtjes had laten vieren... dan, uh, dan ja, wellicht waren de waarheidscommissies gekomen... waar waren ja, ja, de generaals precies. dan voor het gerecht gedaagd. Dus vandaar dat men in de nieuwe grondwet heeft vastgelegd. En het op dat deze on... geleidelijke manier doet ook. Ja. ja. Op een beschermde manier vooral, want dit is eigenlijk de langzame exit. Uh, maar op een beschermde manier. Men wordt beschermd door allerlei... Uh, uh, artikelen in de Grondwet, men kan niet worden vervolgd. en uh, dat soort Goed. zaken meer. Goed. Interessante ontwikkelingen daar in Berma. Dank Hans Hulst, auteur van het boek In de Schaduw van de Generaals. Een idee voor iedereen die 500 euro spaargeld wil winnen. U spaart voor iets leuks: een tv, bruiloft of mooie reis. Maar wilt u uw spaardoel sneller dichterbij brengen? Dat kan.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 5.000 doden door geweld in Syrië. En Canada trekt zich terug uit Kyoto. Het is half acht. Goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. In Syrië heeft het geweld tegen betogers al 5.000 mensen het leven gekost. De hoogcommissaris voor de Mensenrechten bij de VN heeft dat gezegd. Het is rather shocking that dat I ik op de security Council op de 18e august... heb ik 2.000 civilians killed. And today I've reported that the figure exceeds 5000. Onder de doden zouden zeker 300 kinderen zijn. De commissaris herhaalde haar oproep aan het Internationaal Strafhof om het regime van president Assad te vervolgen voor misdaden tegen de menselijkheid. Syrië op haar beurt zegt dat de commissaris van de VN niet eerlijk en objectief is. Mrs. Pillay, de High Commissioner is not objective, is not fair, she is not genuine in all her approach. In the she en ondertussen waren er gisteren gemeenteraadsverkiezingen in Syrië. Volgens de regering waren die onderdeel van de beloofde hervormingen. Maar de oppositie had opgeroepen tot een boycott. En volgens activisten kwam er op veel plaatsen bijna niemand stemmen. Canada stapt uit het verdrag van Kyoto. Dat heeft de minister van Milieu, Pieter Kent, gezegd. We are invoking Canada's recht om withdraw from Kyoto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 Zorgverzekeraar Achmea gaat niet langer extra betalen... voor ingrepen met dure operatierobots. Die robots worden vooral ingezet bij prostaat-ingrepen. Ze zouden minder belastend zijn voor patiënten. Maar volgens Achmea is daar geen bewijs voor. <coughs> het College voor Zorgverzekeringen zegt dat de Nederlandse ziekenhuizen... onnodig veel van die Da Vinci-operatierobots hebben aangeschaft... die tot 2 miljoen euro per stuk kosten. Wij vinden dat de Da Vinci-robot behoort tot het verzekerde pakket...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 De Nederlandse honkballers zijn uitgeroepen tot sportploeg van het jaar. Op het jaarlijkse sportgala in Den Haag... kregen de wereldkampioenen de voorkeur... boven de estafette zwemsters op de 4 x 100 meter vrij... en de vrouwenaflossingsploeg Shorttrek schaatsen. De captain namens de ploeg. Dank jullie wel allemaal. Daar wil ik mee beginnen. Iedereen die voor ons gestemd heeft. Ik denk dat je kan zien op de beelden hoe een hecht team wij waren en zijn. Alleen dan is zoiets mogelijk. We hebben echt uh, emotionele pieken gehad dit jaar... En verder ook prijzen voor de coach van de honkballers Brian Farley... Turner Epke Zonderland, zwemster Anomi Jojo en oud-doelman Edwin van der Sar. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weeronline. Het waait stevig. Boven land is de zuidwestenwind meest krachtig, windkracht 6. In de kustgebieden waait het hard tot stormachtig, windkracht 7 tot 8. Ook komen er zware windstoten voor. In het binnenland tot zo'n 75 km per uur. In de noordwestelijke kustgebieden tot ongeveer 95 km per uur. Verder trekken er buien over het land en de temperatuur ligt tussen 6 graden in het oosten en 10 graden in Zeeland. Vanmiddag neemt de wind een beetje af, er komen enkele opklaringen voor, maar ook buien. Bij de buien is er kans op onweer en windstoten. Vooral in Noord-Holland en Friesland kunnen ook vanmiddag nog zware windstoten voorkomen. Ook vanavond blijft het overal buiig. In de nacht beperken de buien zich tot de kustprovincies. In het zuiden en oosten zijn er dan opklaringen en koelt het af tot een graad of 3. Vlak langs de kust wordt het niet kouder dan een graad of 6. Morgen valt er buigenregen. De zuidwestenwind is opnieuw van de partij... en het wordt gemiddeld 8 graden. Daarna blijft het herfstachtig. Vooral op vrijdag is er opnieuw kans op zware windstoten en veel regen. ANWB, ah, nee, verkeersinformatie. Door het onstuimige weer is de ochtendspits wat drukker dan gebruikelijk. De meeste dagelijkse files zijn aan de lange kant. Een paar opvallende zaken. Op de A2 van Den Bosch naar Amsterdam staat bij Maarse 6 kilometer file. Door een wagen met pech is de rechterrijstrook dicht... Op de A4 van Hoogvliet naar Vlaardingen is een ongeluk gebeurd... bij knooppunt Ketelplein. De rechterrijstrook is dicht en er staat 3 kilometer file. Rond Amsterdam staan behoorlijk lange files op de A6 en de A7. Op de A6 vanuit Lelystad tussen knooppunt Almere en Muidenberg 14 kilometer. Had te maken met een aanrijding, maar de weg is weer open. Op de A7 van Hoorn naar Zaandam... tussen de afrit A van Hoorn en knooppunt Zaandam... maar liefst 17 kilometer. Dat komt door een ongeluk op de A8 richting Amsterdam... staat voor Osaan 5 kilometer... Ik heb eigenlijk wel flinke trek, dus als we zo gaan tanken. Oh ja, ik ook.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 In ons eigen Ouhans Dierenpark in Renen. De natuurspecialist van de BBC, Sir David Attenborough, heeft er wel een verklaring voor. In the middle of this scene, when you're trying to paint what it's like in the middle of winter in the pole, to say, and oh by the way, this was filmed in a in a zoo, it completely ruined the atmosphere and destroyed the pleasure of the viewers and, and destroyed the atmosphere that you're trying to create. It's not uh, it's not a falsehood, uh, and we don't keep it secret either. Het is vals We houden het niet geheim dat er in een dierentuin is gefilmd. Er wordt alleen niet gezegd in de film, want dat zou de stemming, de atmosfeer van de film, verpesten. En daarmee het plezier van de kijkers, al dus Nou, We verpraten met ecoloog en cameraman Ruben Smit. Op dit moment bezig met een Nederlandse natuurfilm in de Oostvaardersplassen. Meneer Smit, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Tast dit de documentaire, de BBC-documentaire aan, vindt u? Een beetje. Ik vind het jammer. Ze hebben het niet nodig, denk ik. Ik denk dat je kunt spreken van een gerenommeerd instituut daar in uh, Engeland... dat ongelooflijk mooie producties draait. En uh, dit ene shot had er wat mij betreft niet tussengehoeven. Nou, dan zegt u dat uh, beelden van de geboorte van twee jonge ijsbiertjes... toch nou, relevant voor een uh, documentaire reeks. Kan ik mij mm. voorstellen als Frozen Planet? Het, hoe, hoe overleven mm. um, ijsbieren daar? Zegt u, die had, je, die, had je, die had je weg moeten laten. Terwijl dat misschien ja. toch een essentieel onderdeel is van zo'n documentaire. Nou, ik vraag het me af hoor. Kijk, uh, diezelfde discussie heeft ook eerder gespeeld bij, uh, bij, bij een dergelijke productie. Uh, ik denk dat je als natuurfilmer en, uh, en, en, en, en productiemanager zoals uh, Edinburgh altijd open moet zijn over wat je doet. Maar dat is en... wat anders. Hè? Dat is wat anders dan het weglaten, toch? Um, nou, in dit geval denk ik dat het een hele hoop op ophef had kunnen voorkomen. Um, het, is, het is gewoon, het is, ik snap heel goed dat mensen denken, ja, het, is, het hoort bij het verhaal en, uh, en we moeten er niet al te moeilijk over doen. Dat vind ik ook wel hoor, want het is, het is, een, het is een, fantastische, een fantastische reeks en het zijn schitterende beelden. Maar de meeste mensen voelen nu toch een beetje van ja, uh, we zijn een klein beetje beetgenomen. En, en dat wil je uiteindelijk niet als, uh, als producent. Ga je, je afvragen, misschien als kijker, maar misschien u, u ook wel als, als deskundige, als professional, mm -hmm. is er nog meer gefaked? Ja, je kunt in het algemeen zeggen dat natuurfilms opnemen, zeker wildlifefilming, ontzettend moeilijk is. Dus daar betekent automatisch bij dat je allerlei condities moet creëren waarbij je beesten naar je toe moet lokken. Dat je soms zelfs met tamme beesten moet werken uh, om die uh, bewuste opnames te kunnen dus maken. Dus er zitten altijd op... elementen in die ja. niet helemaal volgens de natuur zijn? Exact. Ja. Ja. Dat doet u dat ook wel? Natuurlijk, uh, maar wij proberen als, uh, als EMS-films daar heel erg open in te zijn. En, uh, en ik denk ook dat heel veel mensen dat juist heel erg waarderen... als ze weten hoe de film gemaakt wordt. En uh, daar open over zijn, uh, dat doet u dan in interviews? Of, of is er een disclaimer ook... bij uw documentaires? Nou, wat, wat, wat, wat ontzettend leuk is, en dat is minstens zo leuk als de film zelf... is, uh, is making of de making-of mm. van bijvoorbeeld de BBC-productie. Die geloof ik wel op Engeland wordt uitgezonden, maar niet op Nederland. En, uh, en daarin kun je zien hoe mensen uiteindelijk die opnames maken. En dat, en dat geeft nog veel meer respect voor, uh, voor, uh, voor de opnames en voor de, voor de, voor de hele productie. Maar uh, hoe ver kun je daarin gaan dan? Hè? Want uh, haal je beelden ergens anders vandaan als je ze zelf niet kunt maken, zoals in dit geval is gebeurd. Dat je iets in een dierentuin dan maar filmt? Of moet het, nou, vindt u, altijd toch al uit, uit het gebied komen waar ja. je over filmt? Daar staan wij als, als productieteam staan wij wel zo in. Ik wil maken een film in dit geval over de Oostvaardersplassen. Dus alles moet in, die, in de Oostvaardersplassen of direct in de omgeving daarvan gemaakt worden. Kijk, een mooi voorbeeld bij ons is dat wij hebben vorig jaar een groot succes... Uh, een, een ingegraven kunstburg voor het project Volg de Vos. Waar vorig jaar miljoenen mensen naar hebben gekeken ja. voor, voor bosbeer. Um, kijk, daar is vrijwillig door een wilde vos uiteindelijk gekozen... voor een kraamkamer die kunstmatig is aangelegd. Kijk, en dat is een hele andere situatie. Um, waar wij mogelijk ook veel naast van kunnen gaan gebruiken. Hm. Uh, maar dat is iets waar het heel duidelijk wordt gecommuniceerd. Ja. Maar, maar als er dan één onderdeeltje is, hè, mag, als ik nog even mag vragen, ja. wat, waar een vos iets bijzonders doet, hè, wat vosse eigen is, en u ja. kunt dat niet schieten, dan ja. zegt u niet, ik neem even ergens een Duitse vos? Nee. Dat moet Zo niet. staan we er nu niet in. Absoluut niet. En als we dat doen, dan, dan maken we dat van tevoren duidelijk. Maar weet je wat het is? Het is zeker als je stelt dat je een Duitse vos zou nemen in een andere situatie. Um, ja, bijna altijd zie je het. Er is, je merkt aan het licht of iets anders dat het, dat het niet echt meer in dit geval de plassen zou zijn. Hm. En, de, en dat zou zo'n afbreuk betekenen, zo'n stijlbreuk aan, uh, aan de hele film. Ja, ten dele deugt het niet, maar het is voor een goed doel. Dat zegt Midas Dekkers erover. Kunt u daar wat mee? Ja, vind ik wel. vind ik wel goed opgemerkt van, van Midas. Kijk, het is inderdaad het is een goed doel, want mensen krijgen een compleet beeld. En nogmaals, het is een fantastisch. Fantastische serie met ongelooflijk mooie beelden en, en het heeft heel veel impact. En dat is uiteindelijk wel waar het om gaat. Maar als je dan zulke mooie beelden draait, waarom moet je dan ja. dat hele kleine shotje ertussen vinden? Zo'n lullig terwijl... shot in een, in een dierentuin. Ja, ja, denk ik bij mezelf heb je niet nodig. Goed. Ecoloog en cameraman Ruben Smit, dank dat u ons even het woord wilde staan. Graag gedaan. Gaan we naar de sport. Tom van Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Over het Sportgala gisteravond. Winnaars hebben we al heel veel gehoord. Maar nog niet zoveel over de winnaar bij de gehandicapte sporters. En dat was een verrassing. Niet ja. Esther Vergeer sinds decennia al. <laughs> maar uh, Thierry Smitter. Ja. Terecht voor deze Nou ja, het is, je zegt het ook wel. Uh, Esther Vergeer is natuurlijk het boegbeeld al heel lang uh, van de gehandicapte sport in Nederland. Wint heel veel prijzen. Had ook afgelopen jaar weer al die prijzen gewonnen. Uh, maar goed, uh, er zijn meer sporters die heel veel doen. Uh, Schelver is een, een andere rolstoeltennisser. Die haalde het ook niet. En deze Thierry Schmieter werd voor de derde keer op rij wereldkampioen in zijn zeilklasse. En uh, ja, de sporters besloten om, uh, om daar hun stem naar uit te laten gaan. En ik denk dat het goed is voor hem uiteraard. hier verdiend als je drie keer wereldkampioen bent. Maar ook uh, voor de hele sport een keer een ander gezicht naar voren dan alleen Esther Vergeer over vier prestaties. We natuurlijk uh, aan, aan vier prestaties we niks af mogen doen, want ook zij haalde al haarzelfde titels binnen als waar ze andere jaren uh, mee gekozen werd. Maar ik denk dat het wel een een soort logische keuze was hoe dit een keer uitpakte. Geldt dat ook voor um, de winnaar bij de, bij de mannen, de turner Epke Zonderland? Um, daar hoorde ik toch ja. wat discussie over. In in uitzending gisteravond, ook op Twitter, zie je het veel terugkomen. Uh, waarom heeft Bob de Jong bijvoorbeeld niet gewonnen... met twee nou afstander ja, wereldkampioen? Het is altijd appels en peren. Uh, Epke Zonderland heeft EK goud en zilver gewonnen. Maar we weten natuurlijk ook allemaal dat een heel belangrijk toernooi... dit jaar, Epke Zonderland, uh, het niet redden mm -hmm. en nog niet eens gekwalificeerd is voor de Olympische Spelen. Dus dat doet dan toch een beetje afbreuk aan zijn jaar. Omdat het op zijn belangrijkste moment niet helemaal goed gegaan is. En Bob de Jong uh, ja, twee keer wereldkampioen. Een leven lang al wereldkampioen voor ons gevoel. Uh, ik ben behoor bij de mensen die zeggen, ja Bob de Jong kwam die titel dit keer toch ook wel eens een beetje toe. Ja, En Bob de Jong, daar zeggen mensen dan van, die heeft wat minder uitstraling en allerlei dit soort dingen. Maar dat zou eigenlijk helemaal niet mogen gelden. Je moet afgaan op de feiten. En ik behoor bij de groep mensen, ik gun het Epke Zonderland van harte, want ik vind het een fantastische sporter. Maar ik Bob de Jong, eh, als ik zelf had mogen kiezen, verkozen boven Epke Zonderland. Ja, en dan naar eh, sportverhaal van het jaar, Ranomi Kromovidjojo, de zwemster. En die zette ja. zelf eigenlijk de vraagtekens erbij. Ze vond haar nominatie moet eigenlijk nog komen straks, voor de, of nou, na de ja. Olympische Spelen. Uh, kijk, uh, ze heeft uh, goud met een ploeg gehaald, dus die, die, dat vraagteken stelt ze dan een beetje. Ze heeft ook zilver en brons op datzelfde WK gehad. Op de WK Korte Baan heeft ze drie plakken gehaald. Jan Vos, Irene wust, uh, mensen die die titel ook al eens gehad hebben hebben speelt ook altijd toch een beetje mee. Ook al zegt iedereen van niet. Ik vind Kromo wie Jojo wel van een dergelijke status. Dat ze wat, dat betreft, wat mij betreft sportvrouw van het jaar mag worden hoor. Met al haar titels en alles wat ze doet. Maar natuurlijk ligt haar nadruk op Londen. En op de nummers waarop zij zwemt. Wordt momenteel ook in het buitenland heel heel hard gezwommen. Dus er eh, zat ook een beetje zorg in leek het wel. Op de manier waarop ze dat zei. En laten we hopen dat dat niet helemaal uitkomt. Want het is wel een fantastische echte sportvrouw van het jaar hoor. En het gala werd gedomineerd door de honkbalploeg natuurlijk. Hè? sportploeg van het jaar. Ja. Brian Farley, ja. coach van het jaar. Is dat voor jou net zo onontkomelijk? Ja, dat vond ik echt. Dat voelde je ook wel een beetje. Die honkbalploeg die heeft natuurlijk iets heel bijzonders gedaan afgelopen jaar. En die zwemsters hebben iets moois gedaan en de shortreckers iets moois. Maar die honkbalploeg die heeft echt iets heel bijzonders gedaan. Ver weg op tijdstippen dat wij nauwelijks keken naar een sport waar wij nog niet eens zoveel naar kijken. In Amerika heel groot, maar hier wat klein. Dus dat die honkbalploeg uiteindelijk zo ja, massaal dat, dat gala een beetje domineerde won. Brian Farley als coach van het jaar gekozen werd. Ik denk dat dat allemaal heel logisch was. En daar hadden we niet eens over hoeven stemmen... Denk ik. Dat hadden we van tevoren af kunnen doen. En dan nog even voor we vergeten: Edwin van der Sar. Hij oh ja, geeft de ja. Evere-prijs, de, de Fanny Blanke Schoen Award. En uh, ja, ook dat is enorm verdiend. Die Fanny Blanke Schoen Award gaat echt naar mensen die, die, die meer hebben gedaan dan alleen iets heel moois in de sport. En Edwin van der Sar, we hebben het wel eens vaker gezegd, maar we kunnen het nu nog één keer zeggen, want dan is hij echt weg. Uh, sieraad voor de voetbalsport. En mooi dat hij deze prijs nu uh, in ontvangst mocht nemen. Prachtig eind. Tom van het Hek, dankjewel. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Ooster. Maar we moeten niet de verkeersinformatie vergeten bij de ANWB. Uh, Wijnand Zwaar. Want het is behoorlijk druk op de weg. Ruim 50 files, bijna 300 kilometer file. Dat is behoorlijk wat, maar toch het loopt niet echt uit de hand. Er gebeuren wel een paar ongelukken die lokaal voor extra oponthoud zorgen. Op de A4 van Hoogvliet naar Vlaardingen is dat het geval. Bij knooppunt Ketelplein staat 5 kilometer files. De rechterrijstrook is dicht. Files op de A6 en de A7 bij Amsterdam zijn erg lang. En vooral die op de A7 valt op. Er staat voor knoop in Zaandam 15 kilometer. Hangt samen met een aanrijding iets verderop op de A8 naar Amsterdam. Voor Ozaan staat 5 kilometer. Twee rijstroken zijn dicht. En gaan naar Congo. Twee weken na de verkiezingen daar... heeft president Jozef Kabila van zich laten horen. Hij verwerpt de kritiek van het Carter Center... een Amerikaanse mensenrechtenorganisatie... op de gang van zaken rond de stembusgang. Hij zegt, er is misschien wel wat misgegaan... maar wat, waar gebeurt dat niet? En om de verkiezingen dan meteen ongeloofwaardig te noemen? Well, there mistakes, errors? Definitely. Definitely. Like in any other election. But... Uh does it put in doubt the credibility of, of elections I, I don't think so. en ook ontkent kabila het gebruik van geweld door zijn veiligheidsagenten have you seen violence from uh, the security forces i don't think so i don't think so Joseph Kabila sinds 2001 aan de macht in het Afrikaanse land. Hij kreeg bij die verkiezingen 49% van de stemmen. Zijn revaal, Tshisekedi 32%. We hebben contact nu met journalist Koen Vidal... Congo-specialist van de Belgische krant De Morgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, Kabila reageert uiterst kalm. Hij lijkt wel heel erg zeker van zijn zaak. Is dat ook uw uh, indruk? Of doet hij maar alsof? Wel, ik denk dat hij reageert als een uh, goed politicus... die uh, in een moeilijke situatie zijn standpunt... Uh, moet verdedigen. Aan de andere kant euh, moet toch wel gezegd worden dat het Carter Center die uitspraak niet zomaar gelanceerd heeft. Hè. Dus Carter Center heeft gezegd, die verkiezingen zijn ongeloofwaardig, maar ze brengen wel feiten. Ze hadden heel veel observatoren op het terrein in de tien verschillende provincies van Congo, ook tijdens de telling. Dus ze zijn op het terrein gebleven. En ze brengen toch wel cijfers die... Euh, ja, die belangwekkend zijn. We hebben het over uh, ja, stembiljetten van 2000 kiesbureaus die verloren zijn gegaan. Goed voor 350.000 stemmen. Uh, dan nog uh, in de rest van het land ook uh, een half miljoen stemmen die verloren zijn gegaan. Dan zitten we toch al aan een klein miljoen. Uh, wat heel interessant is, is dat um, ze zijn ook gaan kijken in de provincie Katanga. Dat is eigenlijk het, uh, het bolwerk van uh, president Kabila. Uh, en daar hebben ze gezien uh, toch een aantal vreemde zaken, namelijk dat uh, in bepaalde districten de opkomst heel dicht bij de 100% lag, wat, wat ja, ver boven de 58% uh, gemiddelde opkomst is, en ook dat net in die stembussen uh, dat daar kabila stemmen, uh, dus pro-kabila stemmen, um, 98% in zaten. Dat is op redelijk grote schaal gebeurd. Ja, en dat zijn toch onregelmatigheden die maken dat verkiezingswaarnemers op dat moment niet anders kunnen stellen dat de geloofwaardigheid in het gedrang is. Het Culture Center is ook niet het enige uh, instituut uh, dat dat zegt. Ook de, de toch wel gewaardeerde International Crisis Group Hij heeft gezegd dat de, de resultaten zeer tendentieus zijn. Um, en gisteren heeft ook um, uh, de hoogste geestelijke leider van Congo, uh, Monsengo. En ja, de kerk is toch een van de... Uh, uh, instituut die nog echt gestructureerd uh, zijn in, in dat land, heeft eigenlijk hetzelfde gezegd als het Carter Center. Dus ja, de, de, ook de, de geloofwaardige elementen uh, om te twijfelen, sterk te twijfelen aan de resultaten. Uh, ...beginnen zich toch wel echt op te stapelen. Ja. Denkt u trouwens dat uh, de rebellie nu, de opstand... ...die de eerste demonstraties vooral komen van de tegenstanders van Kabila... ...of zijn dat toch ook mensen die neutraler zijn... ...die het daar ook niet mee eens zijn? Wel, ik denk dat die onvrede uh, ja, breder is dan, dan puur de, de Chisike, die aanhang. Uh, Chisike is ook niet de enige opposant. Het is wel de belangrijkste, maar uh, ja, er zijn er nog anderen die wel belangrijk zijn... ...en ook hun aanhang is... Uh, niet tevreden. Ik denk dat ook um, ja, de, de, de, de leefsituatie in Congo is, ja, is zeer moeilijk. Uh, 60% van de bevolking moet het stellen met minder dan een dollar per dag. Dat betekent dat ja, een overgrote meerderheid moet stellen met minder dan 2 dollar per dag. Dus heel moeilijke leefomstandigheden. Ik denk dat er momenteel ook veel frustraties buiten komen en dat er ook een gevoel is van dit verandert nooit. Wat maakt dat die onvrede toch heel algemeen is? Heel even kort, denkt u dat het ook nooit zal veranderen? Of zou, zou, daar, zou daar toch nog een omslag kunnen plaatsvinden? Er zijn natuurlijk een hoop mensen die hier ontevreden over zijn. Ja, wel, ik, ik denk, um, maar dan moeten we even lange termijn uh, gaan denken: dat dat land. Uh, het, het heeft enorme capaciteiten. Dat, het is het Afrikaanse land met, met, ja, met, met de meeste capaciteiten. Mm. Als je. Op vele vlakken, op, op vlak van waterenergie, op, op vlak van bodemrijkdommen, is het, uh, ja, is het enorm. Ongeveer 10% van de wereldwijde grondstofstroom komt uit Congo. Dus het heeft alle mogelijkheden dat het goed komt. Maar het is tegelijkertijd een nadeel, omdat uh, de verleiding van machthebbers om... Greep te krijgen op die bodemrijkdommen en ze voor eigen ja, te precies. gebruiken is natuurlijk enorm. Ja. Koen Vidal, Congo-specialist van de Belgische Kranten, morgen. Dank voor uw analyse. Graag gedaan. Het NOS Radio 1 Journal Media Overzicht. Het einde lijkt nabij voor de hypotheekrenteaftrek, klopt het AD. Volgens de krant heeft de regering plannen om de aftrek in te perken voor aflossingsvrije hypotheken. En daarbij lijkt het een jarenlang taboe doorbroken. Het heeft allemaal te maken met de economische cijfers van het Centraal Planbureau. Die laten vandaag verschijnen. Sommige cijfers worden verwacht. Dat betekent minstens 6 miljard euro extra bezuinigingen. Bronnen verwachten dat een aanpassing van de hypotheekrente onderdeel wordt van een groter pakket met onder meer korting ook op de WW en ontwikkelingssamenwerking. Maar houden we de voorpagina van de Telegraaf daarnaast, dan zien we gelijk het grootste obstakel. Geert Wilders. De gedoogpartner laat weten dat bij extra bezuinigingen gemorrel aan de hypotheekrenteaftrek onacceptabel is. De PVV-leider zegt in de krant dat onderhandelingen over extra bezuinigingen in februari plaats moeten vinden. Wilders waarschuwt opnieuw dat die onderhandelingen loodzwaar worden. Hij zinspeelt op het loslaten van de afspraken die gemaakt zijn... over het begrotingstekort. De cijfers van het Centraal Planbureau over de economische groei... worden om half tien verwacht. In De Canadese media volop aandacht voor het Kyoto-verdrag. Gisteren werd bekend dat Canada zich uit dat verdrag gaat terugtrekken. Een jaar voor de afloop ervan. In de Globe and Mail zegt de milieuminister Kent... dat hij zijn regering zo'n 14 miljard Canadese dollars bespaart. En dat is zo'n 11 miljard... Het verdrag van Kyoto werd in 1997, 1997 afgesloten. De afgesproken 6% vermindering van het CO2-uitstoot ten opzichte van 1990 haalt Canada bij lange na niet. Volgens Kent is dat de schuld van opeenvolgende liberale regeringen. Volgens de Canadese milieuminister zijn het eigenlijk alleen nog de Europese landen die zich aan Kyoto houden. Dit keer blijf ik mijn vrouw trouw. Met die belofte komt Amerikaanse presidentskandidaat Newt Gingrich aan de vooravond van de Republikeinse voorverkiezing in Iowa. Gingrich heeft toegegeven dat hij in twee eerdere huwelijken het niet zo nauw nam met de huwelijkse trouw. Het kwam hem op veel kritiek te staan tijdens een verkiezingsdebat van afgelopen zaterdag. Texas gouverneur Rick Perry zei dat een man die niet trouw is aan zijn vrouw dat ook niet kan zijn aan de kiezer. Als je on your spouse then why wouldn't you cheat on dan business je je businesspartner of cheat on anybody, for that matter? Door het afhaken van Herman Kane, die van vreemdgaan werd beschuldigd... geldt uh, Kingridge als kansrijke Republikeinse presidentskandidaat. In het plaatsje Den Ilp, dat ligt net boven Amsterdam, is paniek uitgebroken. Vanwege een gerucht dat het nieuwe clubhuis van de Hells Angels er wordt gevestigd. In de Telegraaf staat dat leden van de motorclub hun oog hebben laten vallen... op het pand van een houthandel midden in het dorp. En wethouder zegt op de hoogte te zijn van de plannen. Afgelopen week werd bekend dat de Hells Angels 400.000 euro krijgen... van de gemeente Amsterdam voor de grond waar hun huidige clubhuis op staat. De burgemeester van Amsterdam, Eberhard van der Laan... wil de motorclub niet langer in zijn stad. De Hells Angels waren voor de Telegraaf niet bereikbaar voor commentaar. Na acht uur kijken we vooruit, vooruit op die cijfers van het Centraal Planbureau. Daar hoorde u net al over in dit mediaoverzicht. Peter Blok gaat inschatten wat daar zo uit gaat komen. We kijken nog meer vooruit op het debat in de Eerste Kamer... over het onverdoofd ritueel slachten. Een verbod daarop is nog lang niet zeker.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 Inzicht, grip, resultaat. Dit is Radio 1.